scream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 I got you. Oh yeah, take it down Girl, I must yeah. warn you I sense something strange in my mind yeah. Yo, Situation is we Let's kill it cause we're running out of time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 Van de drummer van de band Daar gaat Loesje Met dat leuke bloesje Loesje vindt de drummer Toch zo'n een leuke band piep oh, de drummer speelt een bril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 and they're good friends.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 6.9 C